Eh uh, nou, eh uh, welkom leuk dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie een eh uh, mooie ochtend uh, met ons hebben. Ehm um, Ja, eh uh, misschien ben je voor het eerst. Misschien komen hier al heel lang. Ehm um, wil je uitgenodigd om deze dienst mee te maken, zoals je dat eh uh, zelf prettig vindt. We gaan zingen, we gaan lezen, we gaan luisteren. Eh uh, doe mee zoals het uh, bij jou uh, goed voelt. Ehm um, Ik wil allereerst God vragen om een om een zegen voor deze dienst. En daarom wil ik uh, met jullie bidden. Hier in de hemel. Dank u wel voor deze nieuwe morgen. Voor de zon die schijnt en eh uh, voor deze ochtend dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we even de rust hebben gevonden om eh uh, hier samen te komen en eh uh, ons komende uur op u te richten. Heer, ik wil u vragen om, of u eh uh, bij ons al zijn deze dienst. Hoe weer ook zitten of we er zin in hebben of misschien eh uh, dag iets iets minder gemotiveerd, maar dat we toch vandaag iets mogen zien van wie u bent. Ik wil u vragen of u eh uh, best wel zijn als we zingen, als we als we lezen, als we luisteren, als de kinderen een eigen programma hebben. Of ik zo alles wat eh uh, hier gaat gebeuren in uw hand leggen. En eh uh, wil u zo het komende uur bij ons zijn in Jezus naam. Amen. Ehm um. Vandaag uh, gaat Jeroen met ons eh uh, nadenken over het Bijbelboek Rut. Ehm uh, ik heb zelf altijd met met Rut, ik denk ja, ehm um, ik heb meer met met de, met de verhalen waar heel veel gebeurt met eh uh, met met met met de 10 plagen in Egypte of eh uh, of of je Mozes die door de woestijn gehaat of de Daniël en de leeuwenkelpen die verhalen waar echt wat, uh, wat actie in zit. Maar Rut is eigenlijk ook een heel bijzonder verhaal. Misschien wat weinig actie, maar wel heel veel mooie eh uh, mooie betekenis voor vandaag de dag. Dus vandaag zal Jeroen met ons eh uh, daarbij stil staan. En het verhaal van verschillende kanten gaan belichten. Ehm um, Dat beloofde mooi te worden vandaag. Ehm um, Maar eerst gaan we zingen. En dat eh uh, gaan wij doen met jullie allemaal. En het eerste lied is een is een kinderlied. Ehm um, Deze week was het een eh uh, een bijzondere dag afgelopen donderdag. Wie weet wat dag do afgelopen donderdag was? Dierendag. Juist, Dierendag. Eh uh, de dag van de dieren. Um, en wil geloven dat God de dieren heeft gemaakt heeft hij goed gedaan en als je het met mij eens bent, dan mag je het volgende lied met mij meezingen want hij is machtig en hij is groot en hij is sterk, zullen we ervoor gaan staan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 Of een prees, U bent machtig, u bent groot, U bent zo geweldig sterk. U bent de allerbeste U bent die u bent. U bent een god van trouw van liefde. De God die eeuwig leeft De God die zelf zijn eigen zoo voor ons gegeven heeft.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 U bent zo geweldig sterk. U bent de allerbeste. U bent de allerbeste. U bent de allerbeste. U bent die u bent. Mag je me even gaan zitten? Want dit is het moment dat de kinderen naar hun eigen programma gaan. We hebben in de Vinnentkerk eh uh, eh uh, Uh, hebben de kinderen een eigen programma. En deze ochtend zijn het er eh uh, 3, de Feenhart eh uh, Kruimels van de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, dus van 0 tot met 3 jaar ongeveer. Die gaan eh uh, hier achter in het kerkgebouw eh uh, hebben zij een eigen programma. We hebben ook ehm uh, de Kids eh uh, voor de groepen 1 tot met 4 van de basisschool en de eh uh, Kanjers, van groep 5 tot 8 van de basisschool. En die zullen in een eh uh, schoolgebouw hier vlakbij een uh, programma hebben. Misschien een jas aan. Misschien niet. Kijk even eh uh, wat je doet. Ehm um, Ik wens je hele fijne dienst toe. Mag je nu uh, nu gaan? We gaan straks uit de uit de Bijbel lezen. Ehm um, en voor we dat doen gaan we eerst nog een een lied zingen. Ehm um, daarna zingen we eigenlijk eh uh, of vragen we eigenlijk God om ons eh uh, iets vragen iets te leren door de Bijbel te lezen en dat hij tot ons mag spreken vandaag. Dus eh uh, dat zingen we in het volgende lied. Ehm um, voor je nodigge om onderbij te gaan staan. Jeg konsalter godt meg rijke vrucht leid ons Heer, in uw wijdheid geef dat wij voor vlucht laat ons zien laat ons kreeste zien laat uw godheid Uw Woord gepredigd wordt En laat ieder hart beleiden Hij is Heer Uw Woord is levend licht Uw pad. Uw woord is brood voor onze ziel. Vrijheid voor de slaap. Geef ons wijsheid. Voed ons op. Heer spreekt tot ons vandaag. Laat ons zien Uw glorie ons beschijnen als Uw woord ganger worden van eeuwig leven waar zouden wij gaan hier waar zouden wij gaan u hebt de woorden van eeuwig leven waar zouden wij gaan hier waar zouden wij gaan u hebt de woorden van eeuwig leven laat ons zien Laat ons geest te zien laat ons zien laat ons geest te zien laat uw glorie ons beschijnen als uw woord gepreekt geef ik het woord uh, aan Jeroen. Hallo allemaal. Eh uh, leuk om hier weer te zijn. Ik ben hier een keer eerder geweest een tijdje geleden. Eh uh, mijn naam is Jeroen Bakker en ik zal met jullie stil gaan staan bij het verhaal van Rut in deze dienst. Verhalen spelen in de Bijbel een belangrijke rol. En de Bijbel bestaat voor een heel groot deel uit verhalen. Niet uit regels of uit boek het eh uh, van mensen die nadenken over wie God precies is. Ja, uh, er gaan ook stukken in de Bijbel daarover. Maar het grootste gedeelte van de Bijbel bestaat uit verhalen. Verhalen van mensen die proberen hun leven vorm te geven eh uh, in relatie met God. En dat soort verhalen zijn spiegels voor ons waar wij zelf in kunnen kijken. En Bijbelverhalen. Bijbelverhalen zijn bovendien ook spiegels waarin we iets kunnen zien van wie God is en hoe hij werkt. En ik wil met jullie in deze dienst stil staan bij een aantal karakters uit het verhaal van Rut. En jullie ook uitdagen om die dan naast je eigen leven te leggen. Dus om te kijken of je jezelf daarin herkent. En het eerste karakter waar we bij stil gaan staan is Naomi. En daarvoor gaan we lezen uit Rut rit 1 vers 1 tot 6 en 19 tot 22. In de tijd dat de rechters In de tijd dat de rechters het volk leiden, brak wreng Hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijdlang in de vlakte van Moab op te gaan wonen. De naam van de man was Eli melech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heette Machlon en Gehiljon. Het waren Efraatiti uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Eli melech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwde allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierf ook Machlon en Kiljon en de vrouw bleef alleen achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich tot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. En dan ga ik verder bij vers 19. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opsie. Overal in de stad riepen de vrouwen: "Dat is toch Naomi?" Maar zij ze zei tegen hen: "Noem me niet Naomi, noem me Mara, want de ontsagwekkende heeft mijn lot ze bitter gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontsagwekkende me kwaad heeft gedaan?" Zo komen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Rut de Moabitisse. Ze kwamen in Bethlehem Bethlehem aan bij het begin van de gierstoogst. Bedankt. Noem me niet Naomi, noem me Mara want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Nog wel dat eh uh, een plaatje erbij doen. Wat voor soort iemand is dit? Het is iemand die eh uh, tegenslag op tegenslag heeft gehad. Eh uh, verbitterd is, eenzaam. En het Het probleem is dan niet één zozeer de tegenslag of het lijden, maar dat dat lijden soms zo oneerlijk verdeeld lijkt. Ken je zelf ook mensen die zijn zoals Naomi? Ehm um, als ik daar zelf over nadenk, dan denk ik aan een vriendin van mij die worstelt met een verslaving. Die een moeilijke jeugd heeft gehad en, en nu eh uh, een jaar geleden of zo had ze een terugval, moest ze opgenomen worden in een kliniek. of misschien kan je wel iemand die altijd boos is of verdrietig lijkt. Ik wil je even vragen om daar over na te denken. zo kort eenzaamheid en verbittering eh die kan nooit zomaar ineens verdwijnen. En ander kan dat niet wegnemen. Dat zie je ook in dit verhaal. Het is pas veel later in het verhaal dat Naomi weer hoop krijgt en dat er weer nieuw leven is voor haar. Maar nu nu huilen Naomi en Ruth samen. Ze huilen samen staat er in het Bijbelverhaal. kun jij ook samen huilen met mensen. Want ik denk dat het daarvoor nodig is dat je ook je eigen pijn onder ogen kunt komen. Er zit iets eenzaams in ons allemaal. Zolang we op deze wereld leven, zijn we altijd ook een beetje alleen. En het is nodig om dat ook onder ogen te zien. Dus ik wil je ook vragen of je je ook soms herkent in Naomi. Verdriet of verbittering, of dat je het soms niet meer ziet zitten. Want natuurlijk is het wel zo dat het verhaal weer verder gaat, straks. En dat de zon weer gaat schijnen, in dit verhaal ook en dat verdriet slijt en dat zelfs de dood niet het laatste woord heeft. En ergens weet je dat wel, maar misschien is wat je nu voelt wel verdriet en eenzaamheid. En dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar het is wel belangrijk voor je dat je daar ook bij stil kunt staan. Want als je de neiging hebt om weg te lopen bij je eigen verdriet en pijn, heb je is het ook heel makkelijk om weg te lopen voor het verdriet en pijn van anderen om je heen. Weg te lopen van mensen die pijn hebben. En ik ga een mooi citaat tegen van een monnik, Thomas Merton. En die schrijft eh uh, die zegt eh uh, in het Engels is het it is in the desert of compassion that the thirsty land turns into springs of water. That the poor possess all things. En in het Nederlands zou je dat kunnen vertalen als ehm um, het is in de woestijn van medelijden en mededogen dat het dorstige land juist een waterbron wordt en dat de armen alles bezitten. We gaan naar het volgende karakter. We lezen Rut 2 vers 1 tot 9. En ik had het net niet gezegd, maar ik heb eh uh, uh, ja, kom maar. Ik heb een eh uh, gevraagd of verschillende mensen de tekst willen lezen. Dus dat degene die de tekst leest ook eh uh, in ieder geval kwam stem bijvoorbeeld een beetje lijkt op de persoon over wie het gaat. En dit gaat over Boas. Oh sorry. We moeten eerst zingen. Sorry. Oh. We zingen eerst opwekking 717. En stil mijn ziel wees stil. We zingen nog een lied en eh uh, ja, als je wil staan mag je staan. Eh uh, Ja. Yeah. Okay. <laughs>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 Al zal Hij je leiden stil. Vertrouw op Hem en hef je schild Tegen de pijlen van ver. staat om arm tekt wacht, wacht op de heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. god u bent mijn god We lezen Rut 2 vers 1 tot 9 en het gaat over Boaz. Nu was Naomi van de kracht van haar echtgenoot Elimelech verwand aan een belangrijke man die Boaz heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, ik zou graag naar het land willen gaan om aarde te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi antwoordde, doe dat waar naïe dochter. Zij ging dus naar het land om aan te lezen achter de Majes A. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Eliemelech. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan uit Bethlehem. De Heer zij met u, groette hij de Majes. De Heer zegen u, groette zij terug. Boas vroeg de volman van zijn Majes: "Bij wie hoort die jonge vrouw dan?" De man antwoordde: "Dat is de Moabitische vrouw die met na Omi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam, zei ze: "Ik zou graag achter de maïs aan willen gaan om aarde te lezen bij de schoven." En nu is ze hier al de hele dag vanaf de vroege ochtend. Ze heeft maar even gezeten. Daarop zijn Boas tegen Rut: "Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aarde te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken." Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen dat je je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Wat voor soort iemand is Boas? Wat is er nou zo bijzonder aan hem? Ik ik denk dat dat wat hem zo bijzonder maakt is dat hij oog heeft voor de mensen die aan de randen van die akkers lopen. Hij heeft zelf een groot bedrijf, zou je kunnen zeggen. Maar hij heeft ook oog voor de mensen die het minder hebben en die daar aan de rand van zijn veld rondlopen. En ik zou je willen vragen of je ook mensen kent als Boas. Ehm um, een voorbeeld wat ik zelf ehm um, eh uh, aandacht is ehm um, mijn zusje had toen ze op de basisschool zat een heel wisselende schooluitslag. En daardoor wisten mijn ouders niet zo goed waar ze heen moest. En toen was er een man die zij eh uh, een vriend van ons die zij zij moet gewoon een een een ehm zo'n onderzoek gaan doen, zo'n leerstijlonderzoek en een beroepskeuzeonderzoek eh zodat ze zichzelf wat beter kent, zodat jullie beter kunnen bepalen waar ze heen moet. En het maakt niet uit hoeveel dat kost, dat ga ik voor jullie betalen. Dat is iemand eh die bij mij naar boven komt als ik probeer te denken aan mensen in mijn leven die zijn als Boas. En ik wil jullie ook vragen of je wil nadenken of je mensen kent als Boas. sommige mensen eh lijken lijkt tot meer natuurlijk af te gaan. Die zijn er gewoon beter in om vrijgeviger te zijn. Misschien ehm maar zelfs als als het zo is dat sommige mensen daar beter in zijn, dan zijn juist die mensen ook eh voor ons als voorbeeldfiguren. Daar kun je naar kijken om ook van te leren. En ik wil je vragen of je ook herken je ook jezelf in Boas. Ben jij ook zo iemand die oog heeft voor de mensen aan de rand van de akker? En zou je zo willen zijn als Boaz? En wat heb je dan daarvoor nodig om meer te zijn als hem? Laten we met elkaar gaan zingen. We zingen opwekking 705, aan de maaltijd wordt het stil. wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie mikniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen. ook ge gebe die de ander zo heb ik ook jou lie in de wereld hoor het stileeuw Als wij doen wat Jezus wil En gaan dienen als een knecht Zoals Hij ons heeft gezegd Hij zei, dit is wat ik wil dat jullie doen Dit is waarom ik bij jullie neer Zo mijn kerk hoor te zijn Dit is wat de wereld ziet van mij als je mij gaat mogen Zo mijn liefde. Wat het ook gebeurd, niet de mannen, zo heb ik ook jou lief gehad, mijn liefde aan de andere. Die de andere, zo heb ik ook jou lief heb ook al Wat het ook So he pico kiao Het volgende karakter waarbij we stil gaan staan is Rut zelf. En we lezen dan samen Rut 3 vers 1 tot 11. Op een dag zei na Omi tegen Rut: Ik zou graag willen dat je een man had en kinderen. Luister, je weet toch dat Boas familie van ons is? Die Boaz, bij wie je koren ging zoeken, vanavond werkt hij op het land. Als je nu eens naar hem toe gaat, neem eerst een bad, zorg dat je er mooi uitziet en dat je lekker ruikt. Ga dan naar het land, maar laat je nog niets aan Boaz zien. Als hij klaar is met eten en drinken, gaat hij slapen. Je moet opletten waar hij gaat liggen. Dan moet je bij zijn voeten de deek optillen en daar bij hem gaan liggen en wacht verder maar af wat hij zegt. Dat is goed, zei Ruth. En ze deed alles precies zoals Naomi gezegd had. Toen Boas gegeten en gedronken had, was hij helemaal tevreden. Hij ging tegen een hoop koren aan liggen en viel in slaap. Zachtjes liep Ruth naar hem toe. Ze tilde de deken op en ging bij zijn voeten liggen. Midden in de nacht schrok Boas wakker. Hij draaide zich om en merkte dat er een vrouw aan zijn voeten eind lag. Wie ben jij? Ribai. Ik ben het. Ruth antwoordde Ruth. Mag ik bij u blijven? U bent familie van mij. U bent familie van mijn gestorven man. Dan moet, moet u toch voor mij en Naomi zorgen. De heer zal je gelukkig maken, zei Beauwas. Ik wist al dat je veel voor voor de familie doet, maar nu wordt me dat nog duidelijker. Want je had best een andere man kunnen krijgen, een jonge man, rijk of arm. Maar je komt naar mij. Wees niet bang, want ik zal alles doen wat je vraagt. Je bent een geweldige vrouw. Dat weet iedereen in de stad. Bij dit karakter eh uh, zullen we wat langer stil staan. Dat is zeg maar de preek zelf. Ik weet niet of jullie gewend zijn om hier pepermuntjes te eten, maar als je dat doet, eh uh, dan is het nu het moment daarvoor. <lacht> Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden. Het is donker in de tent. Het enige licht komt tussen een kier in de tentdoeken. Een smal strookje maanlicht dat over het gezicht valt van de slapende man. Zijn borst gaat rustig op en neer. Stofjes dansen in de lichtstraal. Het is stil. Het enige geluid is zijn ademhaling. En er heerst een weldadige rust. De man slaapte de tevrede slaap van iemand die een dag hard heeft gewerkt en daarin veel heeft bereikt. Maar zij, zij is dood nerveus. Stilzit ze aan het voeteneinde van het bed en ze durft nauwelijks adem te halen uit angst dat hij wakker wordt. Dat dat juist precies is waarvoor ze was gekomen en waar ze op wacht, dat hij wakker wordt en haar ziet zitten maar nog niet, nog even niet. Ze voelt zich naakt. Ze is zich er heel sterk bewust van hoe kwetsbaar ze zichzelf heeft gemaakt. Ze heeft gedaan wat Naomi vroeg. Ze heeft zich mooi gemaakt en is midden in de nacht naar zijn tent toegekomen. En niemand weet dat ze hier is. Er zijn verder geen getuigen en als hij wakker wordt, dan is ze in zijn macht. Ze is een mooi meisje. Geen oogverblindende schoonheid, maar eh uh, ze is jong en ze is gezond. En de moeilijkheden die ze heeft meegemaakt, die hebben haar eigenlijk alleen maar mooier gemaakt. Die hebben haar exotische schoonheid onderstreept. En haar ogen hebben een diepte gekregen daardoor. Exotisch. Nou, ah, want wie is het meisje? Zei ze Ruth de moabitische vreemdelingen. En als dat nodig zou zijn, dan zou ze niet aarzelen om haar lichaam te gebruiken om voor zichzelf een plek te verzekeren. Haar jaren als vreemdeling hebben haar wat dat betreft heel pragmatisch gemaakt. En als ze wil, zou ze een goed leven kunnen leiden bij Boaz. Eh als deel van het huishouden van hem, als bijvrouw misschien. Maar zij is niet alleen gekomen voor zichzelf. Hoewel dat wel Naomi's bedoeling was, is ze hier niet alleen gekomen voor haar eigen toekomst, maar ook voor die van Naomi. Naomi zette in op verleiding, maar het meisje durfde hopen op meer. En ze is gekomen om ook voor Naomi een plek te vinden onder Boas vleugels. Zelfs als dat de kansen voor haar zelf kleiner maakt. want zeg nou zelf eh een mooie jonge vrouw aan de haak slaan dat is één ding maar als je haar schoonmoeder op de koop toe krijgt dan wordt het een ander verhaal maar daar zit ze dan muis stil in een donkere tent en ze is gekomen omdat ze van haar schoonmoeder houdt want wie is ze zij is Ruth de dochter van Naomi en ze en uh, ze wacht een gebedje naar de god van dit land. Voor wie ze bewondering is gaan koesteren. De ontzagwekkende noemt Naomi hem. En er zit bitterheid in haar stem als ze dat zegt. Maar hij is ook goed voor ze geweest de laatste jaren. Hun jaren in dit vreemde land met die vreemde mensen waar ze van eens gaan houden. Het land met zijn vreemde regels en gebruiken. Het land waar ze de randen van de akkers niet maaien, zodat de armen daarvan kunnen eten. Het land met wetten die de zwakken beschermen. Deze vreemde mensen hebben geen beeld van hun god. Maar als Ruth aan hem denkt, dan stelt ze zich hem altijd zo ongeveer voor als de man die hier voor haar ligt te slapen. Die rijke man met de vriendelijke ogen en ze heeft gehoord van een vreemd gebruik. Als een ehm uh, als een familie hier alles kwijtraakt in dit land en de man sterft zonder dat hij kinderen heeft gekregen. Normaal zou dan zijn familienaam voor altijd verloren gaan. Maar hier is het zo dat iemand dan losser kan zijn voor die familie. Dan koopt hij hun land zodat het in de familie blijft. En dan verwekt hij kinderen voor die ander in naam van die ander zodat de familie blijft bestaan en kan blijven wonen op het land dat ze van God gekregen hebben. In haar land zou dat nooit kunnen. In haar land als het slecht met iemand was gegaan, dan zeiden ze dat dat je eigen schuld was geweest. Dan had je vast iets gedaan waar de goden boos op waren geworden. Dan had je vast de verkeerde beslissingen gemaakt zou het echt waar zijn dat deze god anders is. Zou deze god trouw blijven aan haar man aan haar schoonvader Eli meeleeg die alles kwijt was geraakt op vreemde grond ook hun levens. En zou zou Ruth ook bij deze god kunnen horen. Wie is ze? Ruth, dochter van Israël zij dat kunnen. Daar zit ze dan. Muis stil in een donkere tent, ver weg van het land waar ze is opgegroeid. En ze is in haar leven veel kwijtgeraakt, maar ze heeft hier wel degelijk veel te verliezen. Ze heeft hier iets te verliezen, want ze heeft hoop gekregen. En dat is ook precies waarom ze hier zit. De ademhaling van de man wordt onregelmatig en hij beweegt. En haar adem stokt in haar keel. Ha hij opent zijn ogen en hij schrikt bij het zien van haar schemerige silhouet aan zijn voeteinde. Wie ben jij? Haar onzekerheid maakt plaats voor vastberadenheid. "Rut," zegt ze. En voordat hij de kans heeft om verder nog iets te zeggen, en zegt ze, wilt u me bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden. En hij ziet daar. Een eindeloos moment verstrijkt. En dan vult warmte zijn ogen en op zijn verbaasde gezicht breekt een glimlach door. dit meisje had nooit kunnen weten dat ze een een voorbeeldfiguur zou worden en dat haar naam de naam zou worden van een Bijbelboek dat we 3000 jaar later nog lezen. Toen ze daar zat in die tent van Boas, wist ze niet dat ze in de Bijbel trouw zou worden genoemd. Trouw met het eh uh, woord gerset in het Hebreeuws daarvoor dat bijna altijd wordt gebruikt voor Gods trouw. Of in elk geval voor de trouw van mensen die bij God horen. Deze Ruth is de meest onverwachte hoofdrolfiguur in een verhaal over het leven met God. Want ze is een vreemdeling en ze is ook nog een weduwe, terwijl in die tijd kinderen krijgen was juist superbelangrijk, want dan bleef je familienaam bestaan. Ruth heeft eigenlijk alle tekenen tegen zich. En dat zie je heel vaak in de Bijbel, dat de hoofdrolfiguur onverwacht is. Dat zijn vaak de onverwachte figuren en de vreemdelingen, dat zijn dan degene die Gods zegen met zich meenemen. Soms komt God zelf op bezoek. Zoals toen er drie vreemdelingen bij Abraham kwamen. Soms geeft God zijn zegen via de vreemdeling. Zoals toen Elia eh uh, bij de weduwe van Sarfat kwam. Zij was toen de gastvrouw, Elia de vreemdeling. Maar het is Elia die het huis overvloedt geeft een kruikje dat niet ophoudt met stromen. En dit soort dit zie je ook in het Nieuwe Testament. De vreemdeling die de Emmaüsgangers uitnodigen in hun eigen huis, dat blijkt Jezus zelf te zijn. Het is eh uh, Boas in wie God zich laat zien aan Rut. Maar het is Rut in wie God zich laat zien aan zijn volk want Rut laat zien hoe trouw God is. En Boas prijst zich terecht gelukkig met deze vrouw. Het verhaal stelt denk ik twee belangrijke vragen aan ons. Ook. De eerste is de eerste vraag is welke Rut is er in ons leven? Wie zijn de onverwachte figuren en vaak de vreemdelingen eh in wie God zich aan ons laat zien? Ik las laatst in een boek eh van de priester Henry Naauen eh die zegt eh hij omschrijft zijn eigen leerproces en hij zegt ik leer steeds meer dat de zegen te vinden is in de armen onder ons. In mensen die zwak zijn. Zij zijn degene bij wie we dicht in de buurt moeten blijven. Niet eh omdat ze ons nodig hebben, maar omdat wij het nodig hebben om van hen godzegend te ontvangen. Dus we moeten bij de armen blijven, niet omdat ze ons nodig hebben, maar omdat wij het nodig hebben om van hen God zegen te ontvangen. En wie zijn de arme mensen, de vreemdelingen, de rare vogels in wie Jezus naar ons toe komt? En durven wij dan te kijken met die ogen van Boaz naar de mensen aan de rand van de akker? Ik ben zelf een periode best ziek geweest en dat het wel mijn blik verandert in dat opzicht. Ehm um, dat ik toen heb gemerkt hoe belangrijk het is dat er van die mensen zijn die oog voor je hebben op men dat je zelf niet zoveel kunt. En ik heb me toen voorgenomen om dat actief te blijven doen, zelf op zoek gaan naar de mensen die tussen de mazen door dreigen te glippen. Misschien is dat, dat zoiets een manier om om meer als boas te worden. De de tweede vraag die het verhaal aan jou stelt is durf jij het risico te nemen om op God te vertrouwen zoals Ruth deed? Durf je jezelf op het spel te zetten voor de mensen van wie je houdt? Jezelf op het spel te zetten omdat je God wil vertrouwen? Durf je je hart te openen voor de mensen die God op je pad brengt? Je kwetsbaar te maken en je onzekerheden los te laten, je zekerheden los te laten. Dus dat zijn de twee vragen die ik mee wil geven. Eerst is durf je te kijken met de ogen van Boas? En durf jij het risico te nemen om op God te vertrouwen, zoals Ruth dat deed? Laten we met elkaar luisteren naar een lied. Naar Opwekking 727. doen en zelfs een naam niet noemen. Mijn God, u vult mijn boord, u vult mijn beker. U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij. U houdt mijn hele leven in uw handen. En ik kom goed terecht. Dat hebt u gezegd Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig heer. de rest is overboden De mensen hebben andere idolen En wwr zich voor hen in honderd pochten Maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen. De hele nacht lieg ik aan het bedenken Ik voel dat hij er is Zijn wijsheid geeft me rust Dan word ik blij en zeker van mijn redding Ik leef ik leeft na school Ik val niet uit zijn hand Want u zult mij niet zomaar laten sterven Ik hoef niet naar het graf Want u laat mij niet los U wilt mij leren waar ik ga Diicht bij u mijn grond zal ik gelukg zijn. Er is nog één laatste karakter waar we naar gaan kijken. En eh uh, die heeft eigenlijk geen naam in het verhaal. Eh uh, we gaan lezen Rut 4 vers 1 tot 7b. Boas was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij van wie hij gesproken had. Zijn naam is niet van belang en hij zei: "Kom hier even bij me zitten." De man deed wat hem gevraagd werd. Ook vroeg Boas 10 stadsuitse plaatsen te nemen en ook zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de man die ook als dosser kon optreden: "Het stuk land van onze broeder Eli Melech wordt door Naomi die is teruggekeerd is uit Noap verkocht. Ik meen dan ook dat u het volgende te moeten meedelen. U kunt het stuk land kopen ten overstaan van de hier aanwezige en ten overstaan van de oudste van het volk. Als u van plan bent uw recht, uw recht te doen gelden, dan kunt u dat doen. Zo niet, dan moet u mij dat laten weten. U bent de eerste die hiervoor een aanmerking komt en ik kom naar u Ik zal mijn recht doen gelden, zei de man. Daarop zei Boas: "Maar nu u een stuk land koopt van de omi, koopt u het ook van Rut, de weduwe uit Moab. Hij zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land." Toen zei de man: "Dan kan ik mijn recht niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. En tuurt naar van mij over, want ik kan het niet verorloven." Koopt u het land dan maar." En hij trok zijn sandaal uit. Wat voor soort iemand is die laatste uh, figuur uit het verhaal? Laten we hem meneer Dinges noemen. Uh, die geen naam heeft hier. Meneer Dinges, die neemt het risico niet. Hij wil zijn eigen familienaam niet op het spel zetten. Hij wil zijn naam behouden en de ironie in het verhaal is dat hij zijn naam juist verliest, want hij heeft geen naam hier. De ironie is dat Boas wordt opgenomen in het geslachtsregister van Jezus. Eh uh, dat had eigenlijk niet geoefen omdat hij niet in eigen naam die kinderen verwekt, maar hij krijgt een een eigen plek in het geslachtsregister. Herken je jezelf ook in hem? meer dinges die naamloze losser die is vaak meer zoals wij als we graag zouden willen. Degene die berekent en het risico niet neemt. Maar er is ook wel een verschil tussen hem en ons. Want wij zijn niet naamloos. Het verschil tussen hem en ons is dat Jezus Christus er is. Jezus die zich net als Ruth kwetsbaar heeft gemaakt voor ons. Jezus die net als Boas onze losser is geworden. En Jezus die ons bij onze naam roept. Telkens weer. Want christelijk leven is niet dat je alles goed doet en dat je een heilig woontje bent, maar dat je antwoordt als Jezus roept. Dat je dan zegt: "Hier ben ik." En dan proberen we met elkaar te zoeken naar een manier van leven die daarbij past. durf jij het risico te nemen om op God te vertrouwen zoals Ruth dat deed? En durf jij te kijken met de ogen van Boas? Christelijk leven is leven vanuit het geloof dat dat als je dat doet dat je dan de rijkere bent. Dat je dan ehm uh, van de twee losser de rijkere bent. En in, in Bijbeltaal eh uh, zeggen ze dan dat je zalig te noemen bent. En laten we met elkaar ook lezen over die manier van leven zoals Jezus dat zelf heeft omschreven in de bergpredeken. Mattheüs 5 de mensmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie van wegen de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze hier omwille van mij uitschelden, vervolgen en allerlei kwaad betichten.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 om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, en zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. We zingen Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, zullen we ervoor gaan staan. Thank so you. geuchte en smart laat mijn gedachten op u zijn gericht wakend of slapend van uw licht. geef mij uw wijsheid uw wort. dat in de strijd maak mij op prachtige gedachten goding die het kwart over won De kinderen zijn weer uh, terug uit het programma. Ga lekker zitten. Ik hoop dat jullie een eh uh, een leuke tijd gehad hebben. Ehm um, nou eigenlijk wil ik nog willen we nog uh, gaan bidden met elkaar. Dus als jullie eh uh, even stil zijn, dan kunnen we gaan bidden. Here God, dank u wel voor deze uh, prezident zijn hebben gehad. Wat we hebben geleerd aan Hans van Rutte over eh uh, wie u bent en wie u voor ons kan zijn. En eh uh, wat ons ook leert om eh uh, eh uh, over hoe wij kunnen zijn voor anderen. En wat u van ons vraagt. Heeft u ons helpen om eh uh, te doen wat van wat u van ons vraagt. Dat is soms eh uh, moeilijk, niet dat het eh even makkelijk. Dan mogen we ook weten dat eh uh, U het allemaal zet voor gedaan. Dank u wel daarvoor en eh uh, doet u ons helpen om steeds meer op u te gaan lijken. Ik wil wil u ook bidden voor voor deze wereld. Waar zoveel eh uh, gebeurt. Natuurrampen, oorlogen, ziekte, armoede. Zoveel plekken waar u zo hard nodig bent hier. En ik eh uh, wil u vragen of u eh uh, ja, mensen wil laten zien wie je bent. En dat ze uw nabijheid eh uh, voelen. En wees zo bij ons als het eh uh, ja, als de de nabijheid ons heel dichtbij komt. Als het eh uh, niet al allemaal ver weg is, maar ook eh uh, ons eigen leven te zien is. Geefd dat we ook als eh uh, als gemeente eh uh, ervoor elkaar kunnen zijn. En over onze gemeente of onze omgeving eh uh, mogen zijn. dus zo deze week nog eens meegaan. Als we straks weer kijk uitgaan en eh uh, de weken weer in op als we weer gaan werken, als we weer naar school gaan, op ons eigen dingen weer gaan doen. Wilt u ons eh uh, ja, ons helpen om het om eh uh, uit te voeren wat u van ons beeld. De vraag kwam hier je in Jezus naam. Amen. Nog een aantal eh uh, mededelingen voor jullie. Ehm um, Allereerst op op 4 november eh uh, dat is een zondag en dat zal de dienst zijn dat eh uh, dat Martin van Benthem ons nieuwe predikant zal worden eh uh, bevestigd en worden ja eh uh, ingezegend in onze gemeente. Dat wordt een eh uh, een mooie dienst, ook een druk bezochte dienst. We willen graag alle mensen die erbij willen zijn, ook vrienden familie van van Martin eh uh, de kans geven om bij te zijn. En daarom is ervoor gekozen om die eens niet hier te houden, maar eh uh, in de rank de de kerk van de Pekan hier in uh, in Maastricht. Ehm um, eh uh, daar is gewoon meer plek en we willen gewoon dat dat iedereen erbij kan zijn. Dus eh uh, 4 november is die dienst en bent u verhardt voor uitnodigd onder eh uh, bij aanwezig te zijn. Ehm um, Ik wil jullie ook uitnodigen voor de Feenhard eh uh, filmmaand. Eerst hebben we nog eh uh, in de kerst nee, in de herfstvakantie eh uh, de kinderfilm eh uh, Pieter konijn. Volgens mij gaat hij over een konijn. Ehm um, die laten we op de woensdag in de herfstvakantie hier zien. Dus eh uh, neem je vrienden en familie mee om deze film te komen bekijken. Eh uh, er liggen ook flyers achter in de in de kerken om eh uh, mee mee te nemen. Op de achterkant van de flyer staat dan ook eh uh, het vindt het veel maand in november waar we elke vrijdagavond een film vertonen hier eh uh, op het scherm hier in de kerk. Ehm um, Eén van is eh uh, de bankier van het verzet die afgelopen weken een aantal gouden kalfs heeft gewonnen. Dus eh uh, topfilms hierbinnen in de Vindenkerk. Eh uh, en alle films gaan over het thema eh uh, strijd. Dus eh uh, kijk de folder en dan neem hem ook vooral mee. Ehm um, we geven als gemeente ook elke zondag een bloemetje weg. Hij staat eh uh, daar. Ehm um, dat bloemetje gaat naar iemand uh, die het se verdient of die het is nodig heeft in de omgeving hier. En deze week gaat het bloemetje naar Jan Willem van Bruggen uit Vinkeveen. Heeft een eh uh, ongeluk gehad. Door zijn arm ernstig is, is beschadigd en er is hij ook eh uh, deze maandag voor geopereerd. Eh uh, dus om hem eh uh, een hart onder de riem te steken geven wij hem dit bloemetje deze week. Ehm um, En als laatste, we gaan eh uh, deze hele maand collecteren voor eh uh, Voice Uganda. Ehm um, een organisatie die zich inzet voor mensen die zijn gevlucht vanwege de oorlog in Rwanda en in eh uh, in Kampala in stoppenwijker wonen eh uh, en daar het geld nodig hebben om leven weer op te bouwen. Dus de hele maand eh uh, oktober gaat daar ons geld heen. En daar willen we ook nu voor eh uh, voor collecteren. Ehm uh, na de collecte zingen we nog één lied. Krijgen we de zegen van God eh uh, van Jeroen en ehm uh, kunnen we koffie drinken en thee, dat is lekkerste bij. Eh uh, dus uh, blijf nog even hangen. En dan uh, wens ik jullie ook een hele fijne zondag. We zingen nog één lied. Ehm uh, over het uitkijken naar een wereld die uh, die mooier is dan eh uh, die van vandaag. Laten we gaan staan. Bij geloven in een keerpunt in de tijd als Jezus komt in heerlijkheid. Een dag van diep onsdag en spijt wij geloven in de victorie van het kruis in een altijd durend thuis de dood wordt bij en leven tegemoet in u alleen kunnen wij vallen en weer opstaan door u alleen Staan wij sterk, met u zullen wij leven in uw koninkrijk. Wij verwachten en geloven dat uw iets komen zal. Overvloerig niet te stuiten, ruisend als een waterval. Smelten onze stemmen samen in een hemelstof gezang. For onze koning, heerser van het helo. Wij geloven in een kerk God toegewijd. Door Jezus Christus vrijgepleid. En kerk die leeft en hem beleidt. Wij geloven in de victorie van Gods rijk. Overwinning in de strijd. De nacht vo mij met haast en tegengemoed In u alleen kunnen mij vallen en weer opstaan door u alleen Sta wij sterk met u zullen wij leven in uw koning Wij verwachten en geloven dat uw rijking komen zal. Duiten bruisend als een waterval Smelten onze stemmen samen in een hemelslof geza Voor onze koning is er van hela. door u alleen staan bij sterk het huzel bij leven in uw ko wij verwachten en geloven dat uw rijk in zal overvloedig niet te stuiten bruisend als een water smelten onze stemmen samen in voor onze koning heerser van teela Erzo na de dienst als je dat wil ik heb een heleboel vragen aan jullie gesteld Als je dat wil kun je daarna de dienst nog even over doorpraten, want er liggen een soort gesprekskaartjes in de hal. Ehm uh, ik denk dat het zichzelf redelijk wijst. Eh uh, de gedachte is dat je een kaartje pakt ehm uh, met één van de karakters en het je kunt dan aan iemand anders die ook een kaartje heeft gepakt vragen waarom hebt u dat kaartje gepakt? Eh uh, en dan heb je daar een gesprekje. En er liggen wat eh uh, eh uh, vragen die je er zou kunnen stellen, maar eh uh, als je dat wil. Ik mag jullie nu tot slot God zegen meegeven. En ik gebruik daarvoor woorden die heel bekend zijn, maar eigenlijk ook heel erg mooi. En ik stel me in elk geval zelf zo voor dat het schitterend moet zijn als de Heer zijn aangezicht over je doet lichten. Als een glimlach die doorbreekt op een gezicht. De Heer zegen je en behoeden je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verhefft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Amen. Amen.